...meer wapens krijgen, meer uh, gebied ook aan het veroveren zijn vergeleken met... ...en er waren dan zitten ze raketten in elkaar te lassen, dus dat is allemaal nog erg een ja. uh, houtje touwtje rebellenleger. Maarten Segers, uh, de Amerikaanse minister van Defensie, Chuck Hagel, die zei dat het misschien een optie zou zijn voor een meer... ...en het is niet zo dat we bellen allemaal Engeltjes vindt... ...en dat ik denk dat zij Syrië zullen veranderen in een democratische rechtsstaat, maar ik kijk er meer pragmatisch naar...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 eigenlijk alleen maar gekletst van uh, Obama. Ja? ja, dat heeft hij in augustus vorig jaar. Heeft hij dat geroepen: chemische wapens zijn een rode lijn.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 Zoals het was, Syrië, hè? een mooi land met oude, oude steden en historische plekken, dat komt gewoon niet meer terug. Nee, nee. Harold, uh, die oorlog, uh, Maarten zei je net aan tafel, het kan nog wel een paar jaar duren. Wat is jouw inschatting als jij rondkijkt in Aleppo? Is dat ook zo? Uh, ja, ik.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 Dat uh, ook, ook de rebellen, hè, die zeggen van: hè, wij willen best een no-fly zone hebben. Maar wij willen absoluut niet dat westerse troepen, uh, uh, hè, westerse troepen effectief naar Syrië komen. om daar in te grijpen. Dus uh, als dat zou gaan gebeuren, hè, dat de westerse soldaten. door Glad, door, door wat logisch is. die is daar natuurlijk op tegen dat zijn land wordt binnengevallen. maar ook de die rebellen, die zitten niet op de wacht. no-fly zone.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 Maar ja, um, wat is het alternatief? Ja.